7 uur. Het NOS Journaal. Jan van der Putten. Feest bij Palestijnen na statusverhoging door VN. Ultimatum aan bewoners Tentenkamp in Amsterdam verstreken en filmposter van Mickey Mouse levert ruim 100.000 dollar op.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 De Israëlische premier Netanyahu noemde de woorden van Abbas vijandig en giftig. 41 landen onthielden zich van stemming, waaronder Nederland. Minister Timmermans zei dat statusverhoging niet helpt om een twee-staten oplossing dichterbij te brengen. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Clinton, noemde de stap ongelukkig en contraproductief. Rond deze tijd loopt het ultimatum af voor de asielzoekers... in het tentenkamp in amsterdam osdorp En dat betekent dat de politie het kamp kan ontruimen. Al twee maanden zitten meer dan 100 uitgeprocedeerde asielzoekers in het kamp. Mark-Robin Visser is erbij de hele ochtend. Wat gebeurt er nu, Mark-Robin? De asielzoekers hebben voor het grootste gedeelte hun boeltje gepakt. Ze zitten met tassen en koffers op het terrein klaar. Voor het terrein, voor de hekken, staan ongeveer 100 actievoerders. En zojuist hebben twee politieagenten geprobeerd door het hek naar binnen te gaan, om het terrein op te gaan... maar ze worden tegengehouden door de actievoerders. De twee agenten, want het zijn er nog maar twee... staan hier nu en uh, kijken ernaar. En uh, ja, ik verwacht dat, uh, dat er straks meer zal komen... en dat dan de omruiming zal uh, gaan beginnen. We horen jou zometeen weer in het Radio 1 Journaal. DNB-president Knot verliest op termijn bijna de helft van zijn salaris, meldt de Volkskrant. Directeur Gerritsen van toezichthouder AFM zou zelfs meer dan de helft kwijtraken. Door een nieuwe wet mogen topbestuurders er in de toekomst meer, niet meer verdienen dan 187.000 euro. En Knot zit daar met 443.000 boven. Gerritsen verdient ruim een half miljoen per jaar. Dat salaris mogen ze nog vier jaar houden, maar daarna moet het in drie jaar worden afgebouwd. Minister Dijsselbloem bekijkt nog hoe die de wet gaat uitvoeren bij de Nederlandse Bank en de AFM. Nee. Nederlanders gingen dit jaar ondanks de crisis vaker op vakantie dan vorig jaar. In totaal 36,7 miljoen keer. Vorig jaar was het nog 36,3 miljoen keer. Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen en onderzoeksbureau NIPO. De lichte groei komt helemaal voor rekening van binnenlandse vakanties. Die stegen met 400.000 naar ruim 18 miljoen. Het aantal buitenlandse vakanties bleef stabiel op 18,6 miljoen. Er wordt per vakantie wel minder uitgegeven aan reis en verblijf... en er wordt vaker gewacht op aanbiedingen. Minister Schippers van Volksgezondheid komt met een aangescherpte versie van haar wetsvoorstel voor het elektronisch uitwisselen van patiëntengegevens. Dat zei de minister in het tv-programma Nieuwsuur. Ze wil meer waarborgen voor de beveiliging en de privacy bij uitwisseling van patiëntgegevens. Schippers wil onder meer dat patiënten hun eigen dossier kunnen inzien en kunnen bepalen wie toegang krijgt tot die gegevens. En ook moeten ze kunnen opvragen wie daadwerkelijk inzage heeft gehad. Het elektronisch patiëntendossier strandde eerder in de Eerste Kamer... maar Schippers vindt dat in het nieuwe systeem de privacy voldoende is gewaarborgd. De Raad voor de Rechtspraak gaat een deel van de tbs vondnissen opnieuw bekijken. Het zijn 2400 dossiers waarbij minder zware delicten zijn gepleegd. Aanleiding is een arrest van het Europese Hof. Dat bepaalde een paar maanden geleden dat TBS maximaal vier jaar mag duren... als iemand niet uitdrukkelijk is veroordeeld voor een geweldsdelict. Deze week werd door de Nederlandse rechtbank om die reden... de ter beschikkingstelling van een vrouw van 42 opgeheven. Het OM gaat daartegen in beroep. Volgens waarbij niet duidelijk is dat het om een geweldsdelict gaat... worden nu opnieuw beoordeeld. Verschillende experts zeiden in het EO-programma De Vijfde Dag... dat door de uitspraak van het Europees Hof... tot 200 Nederlandse TBS'ers op straat komen te staan. Een poster van Mickey Mouse uit 1928 heeft op een veiling in Dallas ruim 100.000 dollar opgebracht. De kleurenposter met een lachende en zwaaiende Mickey is een van de oudste filmposters van Mickey Mouse... die nog intact is. De koper wil anoniem blijven. De poster was afkomstig uit de collectie van een overleden verzamelaar. En Walt Disney bedacht het figuurtje Mickey Mouse in 1928. Dan het weer nog. Eerst op veel plaatsen lichte vorst. Verder vanochtend wolkenvelden en zon. Vooral in de kustgebieden een enkele bui. En later neemt de buiigheid van het westen uit toe. Het wordt ongeveer 5 graden. Morgen trekt een storing over het land met regen. En in het oosten is er ook kans op natte sneeuw. En ook dan maximaal 5 graden. KNWB Verkeersinformatie. Het verkeer is aardig vastgelopen op de A7 Hoorn richting Zaandam. Tussen Purmerend Zuid en Zaandam staat nu 8 kilometer. Heeft te maken met de aanreding op de A8, Zaandam richting Amsterdam. Daar staat voorknopend Koenplein 4 kilometer. De rechter reishok is dicht. Ook een aanreding op de A16, Breda richting Rotterdam. Voor de van Brinnen Noordbrug 4 kilometer. De linker is daar dicht.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 Help kinderen die medicijnen op een verlanglijstje hebben staan. Geef op Giro 999. ABU is de branchevereniging voor uitzendondernemingen. Check abu.nl De beste tankpas voor ondernemers. MKB Brandstof. Tankstation Proof. Het NOS Radio 1 Journaal. Met Marcel Oosten. Goedemorgen, De westelijke Jordaan. Hoeveel werd er gisteravond feest gevierd... vanwege de verhoging van de status van Palestina door de Verenigde Naties? Straks een reportage uit Ramallah. Op het ministerie hoort u zo over een grote hoeveelheid vuurwerk... illegaal vuurwerk die in beslag is genomen. En voor de uitgeprocedeerde asielzoekers in het tentenkamp in amsterdam osdorp is het ultimatum inmiddels afgelopen. Burgemeester van der Laan van Amsterdam kondigde het gisteravond al aan. U heeft tot zeven uur om alsnog uh, te zeggen dat u mee wilt... Okay. En vanaf 7 uur kon het kamp dus worden ontruimd. Kan het worden ontruimd? En Mark-Robin Visser bij dat tentenkamp in Osdorp, Amsterdam-Osdorp. Uh, politie is al gesignaleerd, maar gebeurt nog niet zoveel? Ja. De politie heeft uh, geprobeerd om het uh, terrein te betreden. Het, uh, het is een, uh, een terrein wat omheind wordt uh, de, is, uh, door een hek. En voor dat hek staan nu een stuk of 100 uh, actievoerders met, uh, met spandoeken. Geen mens is illegaal, staat erop onder andere. De twee agenten wilden zojuist het terrein oplopen. Ik weet niet precies waarom, maar werden toen door die 100 actievoerders tegengehouden. De weg wordt ze geblokkeerd. Het is tot nu toe bij twee agenten gebleven. Uh, er is hier op dit moment geen politiewoordvoerder. Dus ik kan ook niet vragen wat de politie nu eigenlijk van plan is en wat verder de procedure is, maar ik verwacht wel dat de ontruiming straks zal gaan beginnen. Uh, het zou natuurlijk fijn zijn als we ook van de politie even konden horen hoe en wat precies, maar daar moeten we dus nog even op wachten. Naast mij staat wel een mevrouw in een soort politiejas, maar dan niet echt, en daar staat op waarnemer, observer. Goedemorgen. Wat zegt u? Recht, rechten gelden voor iedereen. Mens. Even kijken, daar staat u aan de achterkant. Rechten van de mens gelden voor iedereen. U noemt zichzelf waarnemer. Ja, ik help me mee in de gaten houden om te zorgen dat zaken niet uit de hand lopen. Ja. Ja. En verder wil ik mijn statement maken dat mensen niet voor de lol vluchten. U, maar u doet niet mee, want u staat uh, met, op, op afstand, u doet niet mee aan de blokkade zoals die andere actievoerder? Nee, zodat ik in de gaten kan houden of het uh, verloopt zoals het hoort te verlopen. Maar eigenlijk hoort het zo te verlopen dat mensen gewoon een fatsoenlijk bestaan krijgen. Ja. Ja, u heeft ook twee uh, kunstvaccinelichtjes, ook nog weer met een tekst. Meewerken aan terugkeer naar marteling, bedreiging of de dood. Wie zwijgt, stemt toe, staat hier. Ja, uh, er is een zogenaamde handreiking gedaan uh, door minister Teven. Dat ze uh, onderdak zouden krijgen als ze zouden meewerken aan uitzetting. Maar dan gaan ze die kant op. Oké, okay, nou we wachten het af en we nemen waar, hè? Dat doen we. Robin Visser, we komen zo bij je terug. Want eerst maar eens even naar staatssecretaris Steven. Want het is hier officieel van justitie. Hij herhaalde gisteren zijn standpunt over het Amsterdamse tentenkamp... in een debat in de Kamer. Er komt geen opvang voor die uitgeprocedeerde asielzoekers. Steven tolereert de tussenoplossing van burgemeester van der Laan van Amsterdam... om de groep tijdelijk opvang te bieden. Maar dat moet niet leiden tot permanente opvang. Het bieden van opvang door het Rijk of door gemeenten biedt uiteindelijk naar mijn oordeel geen uitkomst... als de vreemdeling zelf niet bereid is om medewerking te verlenen aan vertrek. Dat leidt volgens mij alleen maar tot uitzichtloze situaties. En het kabinet zal dus de lijn voortzetten... dat gemeenten geen noodopvang zouden moeten bieden aan uitgeprocedeerde vreemdelingen. Mevrouw Gestehuizen. Nee, voorzitter. Nou, de staatssecretaris biedt in ieder geval aan helemaal niemand enige hoop. Maar voorzitter, er ligt een Kamermotie... En de staatssecretaris hoort die motie volgens mij gewoon uit te voeren. Uh, als uh, er een motie ligt van de Tweede kamer, dan ga ik met volle omvang en volle energie proberen dat uit te voeren. Maar als ik geen mogelijkheden zie, dan zie ik ze ook niet en dan schrijf ik dat ook op. Het is geen onwil, maar het is geen mogelijkheid. Meneer Fritsma. Ja voorzitter, de staatssecretaris laat gewoon over zich heen lopen. Het enige wat hij gedaan heeft met de tentenkampbewoners is een petitie in ontvangst nemen. Vervolgens mogen ze weer uh, vertrekken richting Tentenkamp. Vandaag gingen ze van Tentenkamp naar opvanglocatie. De opvanglocatie zinde de dames en heren niet. Ga weer terug naar het Tentenkamp. Ze worden niet één strobreedte in de weg gezet. Dus als de staatssecretaris echt serieus is met handhaving... dan moet hij nu echt wat gaan doen. Uh, ik denk dat ik niet moet zorgen dat situaties escaleren. Ik denk dat ik als staatssecretaris, dat geldt ook voor de minister... dat wij de taak hebben om te zorgen dat zaken in dat land worden opgelost. Dat betekent verantwoordelijkheid dragen. Dat betekent niet weglopen, maar dat betekent gewoon naar de zaak kijken. En dan denken, hoe ga je daarmee om? En dat is waar ik mee bezig ben geweest, voorzitter, zeg ik tegen de heer Fritsma. Meneer Rekour. Maar helemaal aan het eind blijft ook gewoon die humaniteit staan. Daar heb ik het niet over de tentenkampen. Dan heb ik het over, nou ja, laten we het meisje met de zwavelstokjes noemen. Zullen we maar zeggen. Je komt iemand op straat tegen in een deplorable situatie. Nee, de humane kant daarvan zit er zeker in. Maar die humane kant moet er niet toe leiden, voorzitter. Dat zeg ik ook wel in de richting van de heer Rekour. Dat we te maken krijgen met een situatie dat vluchtelingen stromen afbuigen. Om dan vervolgens dat we met een enorme instroom te maken krijgen. Want dan maken we het probleem groter. Zijn we wel... ...maximaal humaan, maar we maken het voor heel veel andere mensen heel inhuman. En dat zou toch ook niet de weg moeten zijn. Dus zeker in individuele gevallen kan dat altijd voorkomen... ...maar we moeten daar buitengewoon terughoudend bij zijn. Staatssecretaris Steven van Justitie is en daarvoor de reacties van SP, PVV en Partij van de Arbeid. De laatste partij had vorige week nog aangedrongen op opvang voor deze groep asielzoekers... ...maar legt zich er nu bij deer. We Kom weer Visser bij dat tentenkamp. Ja, over opvang gesproken. Uh, waar moeten deze mensen nou naartoe als het straks wordt opgebroken? Ja, dat, Marcel, dat weet ik ook niet. Eh, als de mensen aangehouden worden, heb ik begrepen, dan zullen ze uh, waarschijnlijk voor een paar dagen uh, in een gevangenis uh, terechtkomen, in ieder geval vastgezet worden. Uh, er is er natuurlijk eerder een aanbod gedaan waar de mensen niet op ingaan, dat nee. is dagopvang. Uh, de mensen zitten hier klaar met hun koffers en hun tassen op het terrein... te wachten op wat komen gaat. Dat is feitelijk uh, de situatie. En voor het hek staat een hele groep uh, actievoerders... een stuk of honderd, zeker honderd... Uh, die de toegang tot het terrein nu uh, versperren. Dus de, de politie kan er niet op. Ik sta ervoor en ik kijk ernaar, samen uh, met uh, meerdere omstanders, ook bewoners. Goedemorgen. Goedemorgen. U komt even met het rondje langs. Ja hoor, dat doen we. Ja. we en u bent kijken. hier vast wel eens vaker langs gekomen. Ja, jazeker. ja zeker. Wat, uh, wat, wat vinden jullie er nou van? Moet ik dat nou echt gaan zeggen? Nou ja, ja het hoeft niet. Maar... Wij zijn omwonenden. Ja, je ja. woont hier in de, in de flat. Precies, ja. ja. Dus... En? Nou ja, laat ik maar niks zeggen. Nou, u, mag, u mag zeggen wat u wil, volgens mij. Ja, ze komt tot niet de televisie. U vertelde net, we moeten de Grieken ook al helpen, zei u net. Ja, de Grieken moeten we ook al onderhouden. Vind je dat niet genoeg? Ja. Bent u boos? Ja. Waar, of, waar bent u boos op? Nou, ik... Boos... Ik vind het vreselijk wat hier gebeurt. Dat het zo uit de hand kan lopen, dat vind ik verschrikkelijk. Dat het zo uit de hand kan lopen. Ik heb het begin meegemaakt, want we, we konden het hondje uitlaten... loop ik hier langs, s avonds. Het zijn met een paar tentjes begonnen. Moet je kijken, er zaten nou een hele grote tenten er al. Die stonden in het begin daar niet. Er komen er steeds meer mensen bij. wordt steeds meer, het werd steeds groter. We uh, denken, we gaan hier naartoe. Wij, zijn, wij zitten ook in moeilijkheden en we gaan er lekker bij zitten. En, we, en dan hebben we ook, worden we misschien ook geholpen... Ja. Ja, en dat is de bedoeling helemaal niet. Het dat is alleen maar erger en erger en erger. En daar zijn we mee bezig. Ja. Het punt al... is, de, de, de, we hadden het net over waar moeten die mensen nou naartoe? Hè? Die kunnen eigenlijk nergens mm -hmm. naar... terug. Ja, maar Er zitten toch ook mensen tussen, die kunnen helemaal niet terug. Weet je het zeker? Dat zeggen ze, ja. Weet je het zeker? Dat hebben ze onderzocht. Ja. Dat hebben ze onderzocht. Tuurlijk, wij sturen ze toch niet zomaar terug als het niet kan? Mm -hmm. ja? ja. Nou ja, het is wel te gevalelijk, misschien als je terug moeten... Ja. En, uh, ja. Nou ja, wordt niet we eens. moeten het afwachten. Ja, er komt wel. inmiddels uh, wat meer uh, politie bij. Nog niet echt veel. Ik tel nu drie, vier politieagenten zo. Ja. Marcel, het is, uh, het is afwachten inderdaad. De deadline is verstreken, zeven uur. En uh, ja, we moeten wachten op wat komen gaat. Marco B. vissen bij dat tentenkamp. Mocht daar iets gebeuren, Marco Robin, dan meld je je onmiddellijk. En nu hoort het dan op Radio 1. Er is een enorme vuurwerkvangst gedaan in Drenthe. 36.000 kilo illegaal spul is er in beslag genomen door het Openbaar Ministerie. Over zo meer is de verkeersinformatie bij de ANWB Jolande van der Veld. De grootste problemen van deze ochtend zitten in Noord-Holland op de A7 hoorn richting Zaandam. Voor Zaandam 8 kilometer heeft te maken met de aanreding op de A8 richting Amsterdam. Daar staat bij knooppunt komplein 4 kilometer. De rechter is nog dicht. En een aanreding op de A16 Breda Rotterdam bij de Van noord 4 kilometer. De brug bedoel ik, daar is de linkerrijsgroep ook dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Het was een historische zegen voor de Palestijnen. De wereld heeft een grote meerderheid ja gezegd... tegen de toetreding van de staat Palestina... als waarnemersstaat tot de Verenigde Naties. Palestijnen zien het als een doorbraak naar een eigen staat. Monique van Hoogstraten, onze correspondent, was in Ramallah... waar de VN-vergadering en de stemming rechtstreeks werd uitgezonden. <tries> dat speciaal voor vandaag gecomponeerd is. Dat wil zeggen, ze bestaande melodie, een Libanees lied. En daar is een nieuwe tekst op gezet. Wij, de Palestijnen, creëren onze Palestijnse staat. Dat is tekst zo ongeveer met een Palestijnse vlag op zijn bank geschilderd. Wat is je vink of the speech van Abbas? Steun Abbas, ik vond het een goede speech. Wat ik er goed aan vond is dat hij, uh, dat hij niks verbloemd heeft, dat hij eerlijk gesproken heeft. Daar uh, allemaal mensen met het portret van Abbas, Aan de andere kant het portret van de Arafat. Arafat het icoon, Abbas de huidige leider die Palestina dan toch ineens op de kaart heeft gezet tegen alle verwachtingen van de laatste jaren. Er staan hier een aantal mannen met hun mobiele telefoontjes. Ik zie dat ze bezig zijn op Facebook. De foto's van het feest hier op het plein worden meteen op Facebook gezet. Heel veel Palestijnen, we zetten nu allemaal dingen op Facebook massaal en we hopen daarmee de wereld te bereiken. Wat vond u van de speech van Abbas? Ik denk it's good. goed And we wachten voor okay. de antwoord. We hopen dat alles oké be Er komt een goede speech en nu wachten we op het antwoord van de wereld. Our... Palestine uh, will be... <laughs> our land, ja. <yeah. laughs> <Our land, yeah. laughs> <laughs> de stemming gaat beginnen. Iedereen is ineens een beetje stil geworden. met een kinderwagen, heel blij is. Ze. ze staat te stralen. De tweede man van Fatah gaat nu spreken op het podium. Een uitzonderlijk moment in onze geschiedenis, zegt hij. Er zijn heel veel mensen op het podium opgekomen. Abbas wordt nu geprezen als superieure leider. Waarom kreeg je? Ik ben heel blij. Ik ben heel blij. Eens was in het Verenigde Naties building En ik had een foto met alle vlaggen. En ik zei, er is één vlag missing. Flag. Ik ben een keer in het gebouw van de Verenigde Naties geweest. En daar zag ik alle vlaggen hangen. En één vlag was er niet bij, de onze. En vandaag zal het er. En het lijkt alsof heel Ramallah wakker is geworden. Het is inmiddels één uur. Er is een kolonne van foto's die stoeterend toeterend door de straat rijdt langs het Arafatplein. De Palestijnse vlag wapperend uit het raam. Ja, een explosie van vreugde. Vanuit Monique van Hoogstraten was gisteravond in Ramallah... feestwetter gevierd om de verhoogde status van uh, Palestina. Daar praat ik over door trouwens na half acht... met Midden-Oosten-deskundige Bethes Hendricks. Het is nu tien voor half acht. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Een megafangst was het aan illegaal vuurwerk. In Drenthe is op verschillende plekken in totaal 36.000 kilo... aan lawinepijlen, vlinders en flowerbeds in beslag genomen. Politie filmde dezelfde ontdekking. Dus dit is echt wel het uh, mooie spul. spul. Ja, echt, ja. Maar Erik merkt terecht dat deze is overal vormig is. Ah, deze ook, hè? Als dat niet, dus die komt er niet uit. Als als die plafond uit prima. Ja, of net erboven, weet je wel. Dat is echt gevaarlijk. Dit. Nou, dan weet je niet wat je overkomt. Gevaarlijk spul dus. ga erover praten met Marieke van der Molen van het Openbaar Ministerie. Mevrouw van der Molen, goedemorgen. Goedemorgen. Gevaarlijk spul, uh, waar lag dit? Um, in de provincie Drenthe, in Emmen. Uh, in een grote loods. En die loods, uh, daar bevonden zich in de nabijheid ook uh, mensen en dieren. En uh, ja, het gaat om gevaarlijk vuurwerk. Het is uh, lawinepeilen, flowerbeds, vlinders. Dat is wat we in beslag hebben genomen. Huh? En dat vuurwerk is massa-explosief. En dat wil zeggen dat als één stuk ontbrandt, dan gaat alles in één keer mee. Dus dat veroorzaakt echt een enorme explosie. Maar dus die loods lag in bewoond gebied? Uh, nou, het lag daar buiten, maar op het terrein en in de nabijheid van het terrein bevonden zich wel mensen en dieren. Ja. Hoe heeft u het ontdekt? Ja. ...goed speurwerk door de politie. Uh, gezien de hoeveelheden gaat het niet om kleine handelaren. En het was ook niet makkelijk om zicht te krijgen op de organisatie... ...achter deze illegale vuurwerkhandel. Want uh, je wilt eigenlijk niet alleen die man of vrouw die dat ene pakketje koopt. Uh, je wilt natuurlijk wel de handel in de kiem smoren. Die gevaarlijke en illegale handel. En dan moet je doorrechercheren naar de jongens erachter. En die heeft u ook te pakken? Uh, ja, dat... Het, het onderzoek is nog gaande, maar wij denken dat we de drie hoofdverdachten, uh, ja, uh, dat we die hebben aangehouden van de week. En vandaag zullen zij ook voorgeleid worden aan de rechtercommissaris uh, ja, voor de inbewaringstelling. Nou, 36.000 kilo vuurwerk bij elkaar krijgen. Dan moet je inderdaad professioneel te werk gaan. Hoe deden ze het? Hoe handelden ze nou ja, um, een, een, een voorbeeld. Ze gingen professioneel te werk. Ze deden er alles aan om de locatie waar het vuurwerk lag, om dat ook uh, geheim te houden. Normaal ga je naar een locatie toe en dan koop je iets. En hier moesten de mensen die iets wilden kopen auto en sleutels afgeven. En koeriers van de verdachten reden dan naar de geheime locatie toe, laden het vuurwerk in en reden vervolgens weer terug naar de koper. Ja. Nou is er al een busje van de weg gehaald. in Duitsland volgepropt met illegaal vuurwerk nu dit weer. Hoe groot is het probleem van dat illegale vuurwerk op het ogenblik? Nou, het is ieder jaar. Zolang er vraag is, merken we ook dat het aangeboden wordt. Maar goed, wij proberen wel door allerlei acties... om de handel in de kiem te smoren, zodat het ook stopt. Maar wordt het meer? Nou, die indruk heb ik niet. Het is te vroeg om daar eigenlijk... We hebben jaarlijks altijd een vuurwerkbarometer op onze website. Daar houden wij ook bij hoeveel er in beslag wordt genomen. Uh, van de week zag ik ook krantenberichten dat het minder was dan ooit... omdat de uh, nou ja, boeven slimmer werden. Nou ja, als je deze vangst erbij optelt... dan is het in ieder geval niet uh, minder dan ooit. En uh, boeven worden slimmer. Maar goed, ook wij passen onze werkwijze aan. Goed. Waar kunnen de handelaren uiteindelijk toe veroordeeld worden? Tot nee, ja, de maximale straf voor illegale vuurwerkhandel is zes jaar. En uh, ze worden ook nog verdacht van deelname aan een criminele organisatie. En dan tel je zeg maar een derde van de maximale straf erbij op. En dan kom je uit op acht jaar. Marike van der Molen van het Openbaar Ministerie. Hartelijk dank voor de toelichting. Graag gedaan. Goedemorgen. Half acht is het. Zeeman, Jumbo, CNA zijn allemaal voorbeelden van succesvolle familiebedrijven. Volgens Universiteit Nijenrode doen familiebedrijven het, in tijden van crisis, beter dan niet-familiebedrijven. Hoe komt dat nou? Verslaggever Jeroen Schudijssel praat erover met, hoogleraar, met een hoogleraar van Nijerode in de fabriekshal van touwfabrikant Van der Lee in Oudewater. En dat is het oudste familiebedrijf van Nederland. Voor het eerst van mijn leven dat ik in een echte touwfabriek loop. En het ruikt hier ook naar touw, naar garen. Roberto Fleuren, hoogleraar. Dit blijft schitterend. Dit is zo mooi. Je is echt een stuk historie. We hebben 260.000 familiebedrijven in Nederland. Gaat het met die bedrijven nou uh, relatief beter? Nou, alle bedrijven hebben last van de crisis. Maar familiebedrijven merken wel dat ze zo in elkaar zitten... dat ze beter bestand zijn tegen de crisis. Hoe komt dat? Ze zitten veel meer op de langere termijn... He, voor hen is lange termijn een generatie. Verder doen ze veel meer met eigen geld. Zijn minder afhankelijk dus van bankleningen. Hebben minder aandeelhouders die wat flexibeler zijn. En niet altijd gelijk maar op de korte termijn dividenden willen hebben. En ook de mensen die hier werken zijn veel meer gepassioneerd. Werken er langer, zijn tevredener. Geen bonussen? Nee, geen bonussen. Want wie is de directeur? Dat is ook de eigenaar. Dus de directeur kan een bonus krijgen van zichzelf. Dat is, zo zitten de mensen niet in elkaar. Ze willen de lange termijn zorgen dat het bedrijf succesvol is. Als ik u nou zou horen, dan denk ik van... we moeten eigenlijk alleen maar familiebedrijven hebben. Ik doe er al twintig jaar onderzoek naar op Nijenrode. Maar ik moet ook zeggen, bouwbedrijven, of je nou familiebedrijf bent of niet... die hebben het allemaal moeilijk. En ook familiebedrijven zie je op dit moment omvallen. U had thuis ook een familiebedrijf? Ja, mijn uh, opa is in 1934 begonnen met het... Uh, Verkoop van typemachines. Geweldig product. Ik moet nu wel aan mijn studenten uitleggen wat het is. Maar dat heeft mijn vader toen overgenomen. En in de jaren negentig ging het echt slecht. En toen is aan mijn zus en aan mij gevraagd... willen jullie opvolgen? Nou, en wat zei u toen? We zijn nog steeds dankbaar dat het is gevraagd. Maar we wel allebei nee gezegd. Als het economisch heel goed gaat... dan krijgen familiebedrijven vaak het verwijt van... goh, jullie moeten eens wat meer risico nemen. Nou, ik zou het ze zo nooit verwijten... Familiebedrijven zijn de hoeksteen of de leemlaag van onze economie. Ze groeien in perioden van uh, economische groei wat minder snel. Maar in tijden van recessie krimpen ze er ook veel, veel minder hard. Deze mensen gaan met hun eigen geld om. Hè. Deze mensen investeren hun eigen geld. Ik kan me voorstellen dat ze iets minder risico nemen. Gewoon normaal zijn, zoals het echt Holland koopmanschap is. En op de lange termijn ben je dan succesvoller als de mensen die met andermans geld... Maar proberen om zo snel mogelijk winsten te behalen om daarna weer te verkopen. Wat kunnen dit soort bedrijven in crisistijd sneller doen? Wat ze zeker doen is ze zijn trouwer aan hun personeel. Ze teren op dit moment in op hun eigen vermogen. Maar in plaats van de mensen te ontslaan houden ze de mensen langer aan. Want in tijden dat het weer goed gaat staan ze dan ook weer klaar om direct met innovatie en andere ondernemerskracht weer te groeien. Moeten we meer respect hebben voor deze ondernemers? Nou zonder meer. Als je ziet hoe deze mensen met al hun energie, passie en geld... toch het ondernemerschap in Nederland handhaven... en zorgen dat het alleen maar groter wordt... Wie heeft er dan te weinig respect? De overheden, familiebedrijven, stoffig, ingeslapen bedrijven. Absoluut niet waar. Op universiteiten, kijk op Nijrode krijgen ze al twintig jaar college erin... en anderen komen ze niet eens tegen. Dat is raar, want uh, de helft van de werkgelegenheid uh, komt daaruit. Maar ook brancheorganisaties adviseurs, ook die mogen wel wat meer weten over de dynamiek van het familiebedrijf. Want dat is toch anders dan een niet-familiebedrijf. Dat is Roberto Fleuren van Nijenrode. De universiteit presenteert vandaag een lijst met de oudste familiebedrijven van Nederland. Die is al te bekijken op onze website nos.nl. Hallo, hier Tom de Ridder van MKB Brandstof... met een belangrijke waarschuwing voor ondernemers met een auto...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 De beste tankpas voor ondernemers. MKB Brandstof. Tankstation Proof. Radio 1. Het NOS Journaal.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 Nederland onthield zich van stemming. Israël en Amerika stemden tegen. Ze vinden de stap contraproductief. Correspondent Wouter Zwart.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 En Nederland onthield zich dus van stemming. Volgens minister Timmermans helpt de hogere VN-status van Palestina niet om een twee staten dichterbij te brengen. Een half uur geleden is het ultimatum afgelopen voor de asielzoekers in het tentenkamp in amsterdam osdorp En dat betekent dat de politie het kamp kan ontruimen. In dat kamp zitten al twee maanden meer dan 100 uitgeprocedeerde asielzoekers, vooral Somaliërs. Burgemeester van der Laan van Amsterdam had de asielzoekers voor de maand december onderdak aangeboden. Maar de meeste van hen hebben dat aanbod afgewezen en de politie is nog niet met groot materieel ter plekke. Zometeen hoort u van Mark-Robin Visser de laatste stand van zaken hier op deze zender Radio 1. President Knot van de Nederlandse Bank verliest op termijn bijna de helft van zijn salaris, meldt de Volkskrant. En AFM-directeur Gerritsen zou meer dan de helft kwijtraken. Door een nieuwe wet mogen topbestuurders in de toekomst niet meer verdienen dan 187.000 euro. En Knot zit daar met 443.000 ver boven. En Gerritsen verdient een half miljoen per jaar. Dat salaris mogen ze nog vier jaar houden, meldt de Volkskrant. Maar daarna moet het in drie jaar worden afgebouwd. Minister Schippers van Volksgezondheid komt met een aangescherpte versie van haar wetsvoorstel voor het elektronisch uitwisselen van patiëntengegevens. Dat maakte de minister bekend in Nieuwsuur. Ik vind wel als wetgever dat er extra waarborgen moeten zijn over veiligheid, over privacy, over dat je zelf mag kiezen als patiënt of je meedoet of niet. Uh, dat zijn allemaal belangrijke dingen en die ga ik allemaal wettelijk regelen. Ik kom ook voor het kerstreces met een wetsvoorstel daarover naar de Kamer. Schippers vindt ook dat patiënten kunnen opvragen, moeten kunnen opvragen wie inzage in hun gegevens heeft gehad. Dat elektronisch patiëntendossier strandde eerder in de Eerste Kamer... en Schippers vindt dat in het nieuwe systeem de privacy voldoende is gewaarborgd. Ondanks de crisis gingen Nederlanders dit jaar 36,7 miljoen keer op vakantie. Dat is 400.000 keer meer dan vorig jaar. De lichte groei komt helemaal voor rekening van binnenlandse vakanties. Het aantal buitenlandse vakanties bleef stabiel. Er wordt per vakantie wel minder uitgegeven aan reis en verblijf. En er wordt vaker gewacht op aanbiedingen. De Raad voor de Rechtspraak gaat een deel van de tbs vonnissen opnieuw bekijken. Het zijn 2400 dossiers waarbij minder zware delicten zijn gepleegd. Aanleiding is een arrest van het Europees Hof, zegt de voorzitter van, de, van den Belt van de Raad. Het Europese Hof heeft in deze zomer bepaald... dat uh, de beoordeling van dat zogeheten geweldselement... waardoor TBS-gestelden langer dan vier jaar in TBS kunnen verblijven... Ja. door de eerste opleggende rechter moet worden uh, gemotiveerd. En Sun, waarbij niet duidelijk is dat het om een geweldsdelict gaat... wordt er nu opnieuw beoordeeld. In het EO-programma De Vijfde Dag zeiden verschillende experts... dat door de uitspraak van het Europese Hof tot 200 TBS'ers vrij kunnen komen... De PVV gaat staatssecretaris Steven van Justitie om opheldering vragen. Volgens die partij is de veiligheid van de samenleving in het geding. En een poster van Mickey Mouse uit 1928... heeft op een veiling in Dallas ruim 100.000 dollar opgebracht. De kleurenposter met een lachende en zwaaiende Mickey... is een van de oudste filmposters van Mickey Mouse die nog intact is. Mickey Mouse werd bedacht in 1928 door Walt Disney. En die poster was afkomstig uit de collectie van een overleden verzamelaar. Dat was het nieuwsoverzicht.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 WB verkeersinformatie. Op de A7, Hoorn richting Zaandam, staat tussen Purmerend Zuid en Zaandam nog 10 kilometer. Op de A8 komt wat beweging. Dat is de A8 richting Amsterdam. Tussen Westzaan en Komplein 5 kilometer. Er lag een stuk beton op de weg. Daardoor raakten een aantal auto's beschadigd. Maar inmiddels zijn alle rijstroken weer open. Op de A16, Breda Rotterdam, daar was een aanrijding. Tussen knooppunt ridderkerk en de Van Brienen-Noordbrug nog wel 4 kilometer.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 8 minuten over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. U kunt ons volgen op internet via nos.nl. Gaan direct door naar amsterdam Osdorp. Daar is Mark-Robin Visser al de hele ochtend bij het tentenkamp van de uitgeprocedeerde asielzoekers. Het nu nog tentenkamp, want het ultimatum is 40 minuten geleden verstreken. Mark-Robin, de politie heeft ja. zich gemeld, maar doet nog niks? Nee, doe nog niks. Ik spreek tot jou badend in het licht van cameralampen. Er zijn hier heel veel uh, cameraploegen en fotografen en andere collega's van mij die hier zijn om verslag te doen. Eén cameraploeg kreeg net al een zetje van de demonstranten waarop iemand murmelde: dat zal dan pauwnieuws wel zijn. Uh, ze hadden uh, geen uh, duidelijk herkenbare plopkap op hun microfoon. Er wordt je kritisch uh, rondgekeken. Naar wie ben jij dan nou wel niet en waar, waar ben jij van? Ik loop even naar het hek, want de demonstranten die uh, hebben op dit moment het terrein eh, geblokkeerd. Ik kijk even over het hek. De, het, het terrein is helemaal schoongemaakt door de, door de asielzoekers en de meeste mensen zitten nu op hun koffers, staan in groepjes bij elkaar. Uh, ja, te wachten op wat komen gaat. Ze kunnen nergens naartoe, zeggen ze. Ze willen niet in de opvang met daklozen en zwervers uh, in andere steden, zoals ze dat vanmorgen tegen mij zeiden, en wachten nu leidzaam af. Marco bij Visser, komen wij bij je terug als er iets gebeurt daar in Amsterdam-Osdorp. Nou, we hebben het over Syrië, want een zware tegenslag is daar op te tekenen voor de oppositie in het land. Sinds gisteravond is er vrijwel geen internettoegang meer in Syrië. Het is onduidelijk wie erachter zit, maar de revolutie voortzetten via sociale media, zoals we in Egypte wel hebben gezien, kan dus nu vrijwel niet meer. Ik ga gaan erover praten met internetdeskundige Krijn Schuurman. Die Schuurman, Goedemorgen. goedemorgen. Is dat makkelijk, zo'n land internetloos maken? Uh, nou, het is niet makkelijk, maar het is blijkbaar wel gelukt. Je hebt in Syrië de Syrian Telecommunications Establishment. En dat is in feite de, ja, de hoofdader van uh, een soort schakelpunt uh, waar alle communicatie langs verloopt. Ja, en als je dat uh, vitale punt plat weet te leggen en ook fysiek uh, beveiligt... Ja, dan is de impact echt uh, ongelooflijk groot. Dus een soort internet exchange zoals we die ook in Amsterdam hebben. Wij hebben er dan wel wat meer in Nederland, ook nog in Groningen. Maar als je dat punt plat legt, ja, dan, dan, uh, dan heb je heel veel plat. En dat is gisteren gebeurd. Ja, en dan kunnen de verschillende providers, ik weet niet hoeveel er zijn trouwens in Syrië, maar goed, die kunnen daar niks aan doen. Nee, en dat, overigens, dat is uiteraard ondenkbaar uh, bij ons. Hè, maar goed, uh, daar, uh, daar is het anders. En in die zin word je dus nu zo'n 25 jaar teruggeworpen. Omdat al die communicatiemiddelen, die je ook al noemde, die zijn daarmee uh, uit de lucht. Ook mobiel wordt nog wel eens gedacht, dat gaat door de lucht. Dat is ook wel zo, maar uiteindelijk toch echt wel via een kabeltje. Dus dat, uh, dat werkt ook niet meer. Nee, valt het nog ergens te omzeilen? Uh, ja, uh, nou ja, het, wat het meest uh, te verwachten is, is dat er iets met een satelliet gedaan gaat worden. Want dat is echt wel heel lastig om, uh, het de, deel door de lucht kan je sowieso niet tegenhouden. En je moet weten waar die precies staat. Het nadeel is dat het vrij duur is. Er zijn al wel geruchten dat de Amerikanen apparatuur uh, hebben geleverd uh, aan de rebellen die ze daarvoor zouden kunnen gebruiken. De laatste verbinding die geweest is, is waarschijnlijk ook via satelliet geweest. Uh, maar goed, het is natuurlijk ook wel heel eng om te doen. Uh, want als het wel getraceerd wordt, dan, uh, ja, dan loopt het waarschijnlijk niet goed met je af. Dus dat is eigenlijk de komende uren spannend of dat gaat lukken... om zo'n link up te brengen. Uh, want dat is natuurlijk wel het, het ergste wat er nu aan de hand is. Uh, ook vanuit het journalistiek oogpunt. We weten eigenlijk helemaal niet meer wat er gebeurt. We weten alleen dat er ook vannacht weer gevochten is. Maar je kan eigenlijk niet eens zien of dat nou de rebellen zijn die oprukken... of dat het een offensief is van de regeringstroepen. Ja. En, en nog even, zo'n satellietverbinding, zo'n uplink... Dat, dat is makkelijk traceerbaar, omdat je echt met een schoteltje aan de moet om zo'n satelliet te bereiken. Uh, klopt. Nou, hij is niet makkelijk traceerbaar, maar je moet inderdaad echt met een schoteltje aan de slag en richten en doen. Uh, maar goed, ja, dan, ja, dan ben je dus zichtbaar. Dan... Ja, ja, ja, dus het is zeker een risico. Ja. Ja. Uh, maar goed, een land helemaal afsluiten, dat, dat is een illusie. Dat lukt tegenwoordig niet meer. Nee, dat denk ik ook niet. Uh, je kan inderdaad grote punten, vitale punten pakken. Er was ook gisteren nog weer even verkeer van een punt wat dan blijkbaar uh, hè, offshore was, maar toch een paar uur later was het ook weg, dus je kan er wel achteraan, hoe naar het ook klinkt, maar er zullen ongetwijfeld weer nieuwe verbindingen uh, opstaan om het zo maar te zeggen, en uh, laten we hopen dat die het wel uh, winnen uiteindelijk ja. En als je nou vlak aan de grens zet, zit, bijvoorbeeld bij Turkije, heb je, heb je het dan nog makkelijker? Kun je dan zoiets doen? Uiteraard wel een klein stukje overbruggen, maar dan kan je in ieder geval zendinstallaties of een aantal grotere knooppunten kan je dan gaan, uh, gaan gebruiken. Het is ook denkbaar dat er toch nog bedrijven zijn die inderdaad zo'n satelliet hebben die zeggen vanaf hier kunnen mensen weer, uh, weer aanhaken en onze verbinding gebruiken. Dus dat soort oplossingen zullen er inderdaad gaan komen. Ja. En mag het eigenlijk? Mag een regime, een regering zoiets doen? Of zijn daar regels voor? Nou ja, kijk, uiteraard in, in landen zoals het onze niet, hè. er zal een, een provider, zeker zo'n provider als X4O bijvoorbeeld, maar eigenlijk allemaal zullen natuurlijk onmiddellijk weigeren als een regering zich gaat bemoeien met communicatie die, die verloopt. Ja, ik, ik durf niet te zeggen hoe dat in de huidige stand van Syrië georganiseerd is. Het ja. lijkt mij niet, maar er, ja, er gebeuren natuurlijk meer dingen die niet mogen, dus... Ja, maar daar zijn niet de internationale regels voor vastgesteld. Uh, dat je nee, dit soort zaken mag niet. afsluiten. Nee, nee. nee maar dat wordt dus wel gesteund door de internationale wereld. Door de, door de Amerikanen in dit geval. Om het, om het ongedaan te maken. Om het ongedaan te maken. Oké, okay. het is uh, iets duidelijker geworden. Hartelijk dank. Jo. Krijs Ruurman, internetdeskundige over het afsluiten, het platleggen van het internet in Syrië. Tom van Dijk, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de sport. We gaan het even hebben over Braziliaans voetbal. Ja. Een nieuwe bondscoach hebben ze daar aangesteld voor de goddelijke Canaries, Luis Felipe Scolari. Ja. Die was er al is. Hè? Ja, die was er al is. Het is wel echt een hang naar het verleden. Brazilië natuurlijk eh, de organisator van de WK. Het gaat eigenlijk al een tijd niet zo goed met dat Braziliaanse voetbal qua resultaten. Vorig jaar heel teleurstellend resultaat. En ook de laatste twee WK's. Nederland herinneren we natuurlijk nog in 2010, Frankrijk in 2006. En toen dachten ze, ja, de coach moet eruit, Menezes, 6. Die man heeft het ook niet zo geweldig gedaan. Wat moeten we dan? En toen zijn ze teruggevallen op Scolari... die in 2002 de laatste was, die hen naar de wereldtitel leidde. Carlos Alberto Parera, die ze in 1994 naar de wereldtitel leidde... wordt de technisch directeur. Um, Beiden hebben plechtig beloofd, je kan ook niet anders in zo'n land... dat alleen de wereldtitel in 2014 voldoende zal zijn. Het land smacht er ook naar. En het land heeft een beetje hetzelfde probleem als Nederland. Uh, winnen is niet voldoende, het moet ook nog op een manier gebeuren... die een ieder aanspreekt. Dus die druk is enorm, het is toch wel echt resultaten uit het verleden, et cetera. Dus eh, ik ben heel benieuwd, want hij heeft daarna toch ook wel een hoop teleurstellingen opgelopen, hoor, deze Scolarie. Maar goed, ze gaan het met deze twee doen. Die moeten het doen. Eh, de druk zal enorm zijn. Het kan alleen maar leiden tot een wereldkampioenschap. Al het andere is niet goed. Huh? En daar lijkt het met deze generatie Braziliaanse voetballers niet op. Nee, ik wou net zeggen, hebben ze daar dan het materiaal voor, de spelers voor? Want er zijn er wel heel veel, ja, maar niet zo die eruit steken. Nee, die nee, maar, daar vinden ze zelf heel goed. Die vinden ook heel veel mensen heel goed. Die vind ik op het echte podium in de wedstrijden waar het echt om gaat, tot nu toe helemaal niet zo geweldig. Het probleem is nu natuurlijk ook dat ze alleen nog maar oefenwedstrijden kunnen spelen. Het is altijd wel fijn dat je gekwalificeerd bent, maar je speelt ook alleen maar oefenwedstrijden. Wedstrijden waarin het er niet echt om gaat. En dat wordt toch ook niet altijd als een voordeel gezien. Dus het is wel een bijna onmogelijke opdracht waarmee deze man wordt opgezadeld. Uh, hij is 64, je moet ook daar wat langer doorwerken. Blijkbaar in Brazilië, ook in de opkomende markten, moet dat maar zelden. Dus het is niet anders. Dat gaat hij ook doen. Hij zal er niet van in paniek gaan. Maar nou ja, ik hoop het voor ze, want ik ben een fan. Iedereen is denk ik wel fan van het Braziliaanse voetbal. Dus dat ze in ieder geval ver komen. Maar of ze de wereldkampioen mee worden, nou daar wagen het te betwijfelen. Ja, goed, dan naar het Nederlandse wielrennen. Uh, het materiaal ziet daar de coach ook niet meer zitten, hoorde ik. Nee. Gisteravond allerlei renners uiten ja. over Leo mm. van Vliet. En de, hij gaat dan ook weg, is dat dan maar verstandig? Nou ja, het is uiteindelijk van beide kanten wel verstandig. Je ziet hier een soort klassiek generatieconflict. De, de, de oude renner Leo van Vliet met het uh, ja, hart... Uh, nog vol uh, uh, kloppend voor het wielrennen, uh, vindt dan dat de bezieling en, en uh, het dood of de gladiolen mentaliteit bij de renners ontbreekt. Hij heeft dat ook een paar keer in het openbaar uitgesproken. En die renners zeggen ja, wij verwachten toch iets heel anders van een coach uh, in 2012 dan iemand die uh, wat te veel is blijven hangen in het verleden in, in hun uh, optiek. Ik denk overigens dat beide wel een punt hebben. Ik bedoel, de wereld is veranderd, de sportwereld is veranderd. Anderzijds, Leo van Vliet heeft wel eens geroepen dat er een iets te hoge pampermentaliteit was bij de onze wielrenners. En dat is toch ook een geluid wat je bij mensen die dichtbij zitten, bij dichtbij zitten toch ook wel enige malen terug hoort. Dus beide hebben wel een punt. Maar goed, laat het helder zijn als renners en met name Lars Boom en Leo van Vliet niet meer samen door een deur kunnen. Dan is dat, zoals dat zo mooi gezegd is, in wederzijds overleg besloten. Leo van Vliet is een gentleman in die zin dat hij keurig zijn kaken redelijk op elkaar heeft gehouden. Maar goed, het is geen geheim. Hij vindt een mentaliteit toch ja, te veel ontbreken bij deze generatie. Dus er zal een uh, heel nieuw iemand moeten komen zonder doping verleden, Marcel. Dat is in ja. ieder geval een ding wat zeker is. Nou, dat maakt het nog weer eens lastig, Tom. Over <laughs> ja. wie dat dan moet worden praten we een andere keer door, want zo makkelijk wordt dat niet. Nee, dat gaat niet. Tom, tot volgende week. Joy feest bij de Palestijnen vanwege de waarnemersstatus bij de Verenigde Naties. Israël en de Verenigde Staten zien het als een bedreiging. Daar praat ik zo over met Midden-Oosten-deskundige Bertus Hendricks. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB. Jolanda van der Vel. Het is nog steeds geduld oefenen op de A7. hoorn richting Zaandam tussen Purmerend Zuid en Zaandam 9 kilometer. Op de A8 bij het knooppunt Koenplein richting Amsterdam nog maar 3. Op de A20 in beide richtingen bij het Terbrechtseplein ook wat langzaam rijden. En een vrachtwagen is stilgevallen op de A27 van Breda naar Utrecht. Bij Hangstad, 3 kilometer, daar is de reisrook dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal, met Marcel Oosten. Een investering in de vrede, zo noemt de Palestijnse president Abbas... de waarnemersstatus bij de Verenigde Naties. Betekent dat Palestina als staat wordt erkend zonder dat het lid is van de VN. Ruime meerderheid van de 193 bij de VN-aangesloten landen... stemde gisteravond voor de nieuwe status. We erover praten met Bertus Hendrik het net al Midden-Oosten-deskundige van Instituut Klingendaal. Goedemorgen. Goedemorgen. Marcel. Palestijnen vierden gisteren feest op de Westelijke Jordaanhoever. Konden we eerder horen, dit Radio 1-journaal. Is dat feestje terecht? Ik denk het wel eh, als je ziet dat bijvoorbeeld vanochtend zowel de Nederlandse volkskrant als de pan-Arabische krant El Hayat openen op de eerste pagina met het geboort, woord geboortebewijs eh, van eh, de nieuwe staat Palestina. Dan, eh, dan zegt dat toch wel iets over de in ieder geval diplomatieke eh, slag die de Palestijnen gisteravond hebben eh, binnengehaald. Hm. En eh, natuurlijk is het eh, alleen maar een symbolische overwinning. Maar in dit conflict daar spelen uh, ook symbolische stappen een belangrijke rol. Ja. En, uh, maar, maar, maar als ja. je nou uh, daarmee Israël en de Verenigde Staten uh, tegen je in het harnas jaagt, dat zijn toch de belangrijkste gesprekspartners misschien wel, uh, maak je dan geen stap terug? Nee, want kijk, je zet ze daarmee uh, onder druk. We moeten niet vergeten dat de internationale gemeenschap, inclusief uh, de Verenigde Staten en tenminste één keer in zijn leven, ook eh, premier Benjamin Netanyahu... een eh, aantal jaren geleden, toen hij pas aantrad in een toespraak... in de Bar-Ilan-universiteit, eh, zich officieel hebben uitgesproken... voor een twee-staten-oplossing, eh, dan is dat op zichzelf eh, een onderstreping... van het feit dat dat onderdeel uitmaakt van de internationale legitimiteit. Men vindt allemaal eh, dat dat moet. Alleen, eh, Israël dreigde met hel en verdoemenis... en de Aslo-akkoorden zouden worden opgezet... En de Palestijnse autoriteiten zou worden opgeheven. Um, dat is allemaal niet, uh, niet gebeurd. Maar het simpele feit dat, uh, dat Israël... een enorme diplomatieke campagne heeft gevoerd... om uh, met name Europese landen ervan te weerhouden... om daar mee in te stemmen... dat dat voor een belangrijk deel is mislukt... dat geeft aan dat ook Israël wel degelijk weet... dat deze symbolische uh, overwinning voor de Palestijnen... in ieder geval Israël internationaal... wat verder onder druk zet. Ja, en uh, nou ja, zo symbolisch is het natuurlijk niet helemaal... De Palestijnen. Palestijnen hebben er wel degelijk wat aan. Ze kunnen uh, nu bijvoorbeeld aanspraak maken op het internationaal strafhof. Kunnen Israël daar aanklagen of kwesties aanklagen. Is het verstandig als ze dat ook gaan doen? Nee, uh, dat zijn ze ook niet van plan. Uh, want uh, in ieder geval Abbas uh, zou dat niet... Uh, want die, die is afhankelijk van medewerking van de Verenigde Staten... Uh, om die onderhandelingen weer verder op gang te krijgen. Ook al is er afgelopen jaren geen enkele sprake geweest... van enige vorm van, van vredesproces. Maar het simpele feit dat de Palestijnen in principe, in theorie... Uh, naar dat internationale strafhof kunnen gaan... Uh, dat, dat uh, is toch weer iets wat als een, een soort van zwaard van Damocles boven Israël kan hangen. Dat was ook de reden dat Israël zo kwaad was. En dat was ook de reden dat sommige Europese landen, zoals Groot-Brittannië zeiden, wij willen wel voorstemmen, maar dan moet je beloven van tevoren dat je niet naar het internationale straf zult gaan om eventueel Israël aan te klagen voor oorlogsmisdaden in, in, in, in, in uh, Gaza of elders. En de Palestijnen hebben daar niet aan toegegeven. En die willen zich dus in principe dit soort uh, ook extra diplomatieke argumenten uh, willen ze behouden. Hoe belangrijk is het voor voor de president, voor Abbas. Ook belangrijk, want hij was natuurlijk totaal irrelevant geworden... in de afgelopen periode toen het Gaza-conflict speelde. Ja, het was alleen maar Hamas, hè? Het is alleen nog maar Hamas en we onderhandelden... en sprak alleen maar met Hamas en Egypte, de nieuwe bondgenoot uh, van, uh, van Hamas. Uh, dus dat onderstreept op heel pijnlijke wijze. Niet alleen dat het vredesproces uh, nergens uh, toe leidde al vier jaar niet... maar dat ook de belichaming daarvan, de Palestijnse leider uh, Abbas... dat hij dus irrelevant was geworden. Hamas was vorig jaar toen de Palestijnen het ook probeerden tegen. En Hamas die voelde zich inmiddels sterk genoeg... Om dit keer uh, zich achter dat uh, verzoek uh, van de Palestijnen te stellen. En er dus een soort al-Palestijnse over de hele linie. Uh, die diplomatieke overwinning van te maken. En misschien uh, zou daardoor ook de Palestijnse eenheid. Hè, want die altijd uh, gezegd die moet weer hersteld worden. Uh, ook weer iets dichterbij komen. En dat zou uh, zowel uh, Abbas, de president van de Palestijnse autoriteit. als uh, Hamas kunnen uitkomen. Dus in die zin uh, denk ik is er ook wel een soort vertaling. Van dat men aan, aan beide kanten van de Palestijnse deling vindt dat dit een, een positieve stap was uh, voor uh, de Palestijnen. Alles zit in de praktijk. Ja. Uh, natuurlijk weinig uh, effectief. En is het. Was de Israëlische ambassadeur bij de Verenigde Staten gisteren. die zei uh, ironisch: uh, Van uh, Abbas, waar heb je het over? Je kunt niet eens 40% van je toekomstige staat uh, kun je bezoeken. Dat is natuurlijk zo. In Gaza Daar is hij nog ah. steeds niet welkom. Nee, zou dit nu het momentum kunnen zijn dat er iets zou kunnen veranderen? Obama begint aan zijn tweede termijn. Hij heeft veel kritiek gehad dat hij het Midden-Oosten links heeft laten liggen. Nu is dit gebeurd. Zou er iets kunnen gaan bewegen? Ja, dat kun je nooit uitsluiten. Maar als je eh, resultaten uit het verleden zijn natuurlijk geen garantie voor de toekomst. Nee. Maar, eh, Gelukkig het, niet, <laughs> in dit geval. <laughs> nee, nee, zeker. En eh, het gebrek aan resultaten zegt niet onmiddellijk dat er ook nu was te gebeuren. Kijk, Obama heeft zich in het begin van zijn presidentschap eh, sterk achter eh, de, de Palestijnse zaak gesteld. Hij heeft een, een speciale afgevaardigde gestuurd om de nederzettingenbouw het stop te doen zetten. En eh, dat is een belangrijke conditie voor elke vorm van eh, religieel overleg. Uh, dat heeft niks opgeleverd. En Obama heeft verder... Uh, uh, Netanyahu met rust gelaten. Hij wilde daar geen politiek kapitaal aan spenderen. Uh, hij had andere zorgen aan zijn hoofd. Dat heeft hem in het Midden-Oosten... heel erg veel teleurstellingen opgeleverd... bij zijn aanhangers of mensen die veel open hadden. Het zou kunnen dat in zijn tweede termijn... als hij niet herkozen hoeft te worden... Uh, dat uh, nu, nu anders zou aanpakken... en wel meer druk zou uitoefenen. Maar... Ik durf er geen uh, wetenschapper af te sluiten dat hij dat in zijn tweede termijn uh, wel zou doen. Of als hij het wel zou doen, dat hij dan succesvol zijn. Want het lijkt erop dat de Israëlische regering steeds verder naar rechts gaat en dat de weer wordt herkozen. Met uh, nog meer uh, nationalistische uh, kolonisten in zijn regering. Dus ik, ik ben daar niet zo optimistisch over. Met de oosten deskundige Bertes Hendricks, hartelijk dank voor de analyse. Hartelijk. Goedemorgen. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Met Dik Terak. Als het aan Fox International ligt, krijgt Nederland vanaf 2014 een nieuwe sportzender, Een open net moet het worden, gratis voor iedere tv-kijker. Dat schrijft de Telegraaf. Het bedrijf van Rupert Murdoch wil de Nederlandse markt veroveren... door de samenvattingen van het betaalde voetbal te gaan uitzenden. Volgens de Telegraaf maakt de Nederlands mededelingenautoriteit vandaag bekend... dat Murdoch een meerderheidsbelang mag nemen in het bedrijf... dat de uitzendrechten van het Eredivisie Voetbal exporteert. Fox zou de uitzendrechten dan voor zes jaar achtereen in handen kunnen krijgen. De familie van de man die in 2007 in de Utrechtse wijk ondiep werd doodgeschoten door een agent... is een civiele rechtszaak begonnen tegen de politie. Het staat op de voorpagina van het AD. De nabestaanden denken dat er voldoende bewijs is dat het korps en de schietende agent fouten hebben gemaakt. Motoragent die het fatale schot loste, beriep zich op noodweer en werd nooit strafrechtelijk vervolgd. De nabestaanden zeggen dat ze niet uit zijn op geld. Ze willen volgens de AD alleen dat de agent zijn fout toegeeft. Het zou voor het eerst zijn dat de politie in een dergelijke zaak voor de rechter wordt gedaagd door burgers. Na een nachtlang vergaderen zijn ze er volgens de BBC helemaal uit in Egypte. Er ligt een nieuwe concept-grondwet, goedgekeurd door alle 85 leden van de grondwetgevende vergadering. document gaat ze later vandaag naar president Morsi. Um, ja, verstrekkers van hypotheken en makelaars willen overuren... maken overuren dat het huizenkopers nog dit jaar hun slag willen slaan op de woningmarkt... meldt het Financiële Dagblad. Wie voor 1 januari een huis koopt, wordt niet verplicht... om het volledig geleende bedrag af te lossen en heeft lagere maandlasten. Boven het museum Slot Loevestein hangen donkere wolken. Sluiting dreigt, maar het kasteelbestuur legt zich daar niet meer neer en broedt op een reddingsactie meldt Trouw. Het Gelderse slot is bekend van de boekenkist waarin Hugo de Groot vluchtte en dus gaat het museum met een boekenkist naar Den Haag om te protesteren tegen het stoppen van de subsidie. En in Sittard hebben ze een nieuwe manier bedacht om wildplassen tegen te gaan. Dat klinkt zo. Als je wil wildplassen kost dat heel veel. Het nummer heet Geen Gezeik en wordt volgens L1 regionale omroep gezongen door een woordvoerder van de politie. Vroeger zanger van een rockbandje. Horeca en Sittard gaat het nummer draaien tegen sluitingstijd. Heeft u dat ook weer? Overzicht van het Nieuws, meegelezen door Dick Te Hark? Na 8 uur meer over de ontruiming van het tentenkamp in Amsterdam. Vandaag in vrijdagmiddag. Laat.